en dit is de ANWB verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam is een gooi meer en Muiderslot. een file van 2 kilometer. Bij Muiderslot is één rijstok afgesloten. En op de A2 eindhoven naar Maastricht. Daar staat door een ongeluk tussen echt een rooster en 3 kilometer en daar zijn twee rijstroken afgesloten. Langs de lijn met Tom van de Hek. Drie minuten over twee, hartelijk welkom. Ook op Eerste Paasdag is langs de lijn er gewoon. En zelfs langer dan normaal. Tot acht uur in principe. Tenzij er een verlenging komt, want we hebben het dan al allemaal over. Om 6 uur vanavond natuurlijk is de bekerfinale in Rotterdam. Zoveel over gezegd, zullen wij ook blijven doen tot zes uur PSV tegen Heracles. Dat is de Nederlandse bekerfinale. Maar daarvoor hebben we ook prachtige sport. Want al enige uren onderweg, klassieke valpartijen, kasseien. We hebben alles al gezien. Kortom, het is vandaag de dag van Parijs. Roeberg. Hio Lippens. Het is een droge zondagmiddag in de hel, Tom. En Dat betekent dat het stofappen is voor de renners. Kijk nu naar een groot peloton dat in achtervolging is op een kopgroep van 12 man. Vroeg ontstaan in de wedstrijd na een eerste uur dat in een waanzinnig tempo is gegaan. 50 km per uur bijna. 48,8 km per uur was het om precies te zijn. De voorsprong van de 12 koplopers met daarbij één Nederlander Bertjan Lindeman... is op dit moment 2 minuten en 50 seconden. Maar als het peloton zo doorgaat, dan hebben ze ze zo meteen in de smiezen... En we krijgen strakjes krijgen we het bos van Wallers over vier kilometer. Dan gaat het echt beginnen. De hel van het noorden. De hel van het noorden. De honkbalcompetitie is ook van start gegaan. Er zijn al twee wedstrijden gespeeld. Dit is de derde. Andermaal de pioniers tegen Kinheim, Theo Plasjaak. En de pioniers hebben punten nodig, zag ik. Hè? Zeker, in deze regionale derby nog niet gewonnen. 2-1 winst afgelopen donderdag voor Kinheim. En gisteren in eigen huis in Haarlem na een 7-0 voorsprong voor Kinheim... Uiteindelijk 8-5 voor de ploeg van Elko Jansen. Dus nu het derde duel in dit uh, drieluik. Anders heet het ook geen uh, drieluik natuurlijk. Totaal 42 wedstrijden per team gespeeld in de komende competitie. En dan gaat het gaat er vanmiddag om wie de punten haalt. En wie mee blijft doen om de kopposities. We zijn begonnen hier om twee uur. Stand 0-0. wielrennen, Honkbal. We zijn straks ook om half drie bij de kwartfinale van de Europa Hockey League. En die gaat tussen Amsterdam en Bloemendaal. In Rotterdam kunt u nog vorige jaar in Rotterdam spelen. Amsterdam en Bloemendaal. En allemaal opmaat natuurlijk naar het voetbal van 6 uur en we gaan ook nabeschouwen de WK baanwielrennen zit er net op en ook daar gaan we uitgebreid over praten muzikale opening natuurlijk, Dan Hartman met Relight My Fire en we gaan weer fietsen, want Parijs-Roubert gaat een van die bevaamde bevaamde stroken naderen. Gio Lippens, waar, waar zitten we? We zitten vlak voor het bos en dan gaan we toch even alvast in de handen wrijven, want dan gaat het echt beginnen. 85,7 kilometer staat er nu nog op de teller voor de renners, dan zijn ze in het Velodrome hier in Roubert op 85,5 kilometer dus over 200 meter. Dan moet het bos van Wallers gaan beginnen met de kopgroep daarachter op 2 minuut 5 30 seconden. Het peloton, het peloton waarin we eerder vandaag een behoorlijke valpartij hebben gezien in het midden van het peloton. En dat leidde tot een serieuze breuk Potzato aanvankelijk op achterstand. Hij heeft inmiddels de aansluiting wel weer gekregen met een hele grote groep renners. Dat betekent dat het peloton nog behoorlijk fors is. Maar bijvoorbeeld Frederic Guitton, voormalig winnaar van deze Parijs-Roubaix. Hij die rijdt op dit moment op een minuutje achterstand. Die heeft het gat niet kunnen dichtrijden. En dat geeft maar weer even aan dat je altijd attent moet zijn parijs bij Ook voordat de strijd echt gaat beginnen. bij dat Bos van Wallers. We hebben dus die kopgroep van 12 man. met die ene Nederlander. Bertjan Lindeman. winnaar van de ronde van Drenthe. en met onze man op de motor erbij. Sebastian Timmerman. naar voren. en als ik. Kan, maar... Het gaat even niet goed met Sebastiaan op de motor. Tenminste niet met de verbinding. Vandaar dat ik het maar even opbak. We hebben daar twaalf man van voren zitten. Van Kersbulk, Popovic, Kenny de Haas, Veugelen en Lindeman van Vakant Soleil. Dan hebben we Boucher, de Fransman die altijd in de ontsnappingen zit. Mark op hoppera. Valpartij meteen daarvoor aan. We zien daar een van die Duitsers over de kop gaan. Grisha Janowski. Uh, eens even kijken. Wie ligt daar verder nog bij? We weten in ieder geval dat de Duitser uit de Argos Shimano ploeg... Dat die er gewoon nog bij zit. En dan eens kijken waar het... Misgaat. Het gaat mis bij die Duitser, die man van NetApp, die klapt daar op het asfalt, krijgt van Kersbulk over zich heen. Dat zijn de twee mannen die in ieder geval onderuit gaan. Dan gaat er ook nog iemand rechts de hekken in. Behoorlijke stuiterpartij daar van Kersbulk die staat daar. De Duitser die ligt daar op het asfalt, dat uh, ziet er niet goed uit. Ik denk dat die behoorlijke gewond is geraakt. En dan moeten ze toch even oppassen, dan moeten ze die mannen toch even aan de kant uh, schuiven, bijna letterlijk. Want het peloton komt er zo meteen aan. 2 minuten en 30 seconden. Slechts is het verschil. Dan kijk ik nu op de rug van de man van Sauer. Laurent Mangel. Dan zien we daar klemmen rijden. De Duitser dus uit die Nederlandse Argo Sumano formatie. De ploeg die in ieder geval zeker weet dat ze naar de Tour de France mogen. Dan zien we nog een mannetje van Europcar daarvoor rijden. David Veilleux, dat is een Canadees uit die Franse ploeg. En dan ben ik toch benieuwd waar Lindeman zit en waar Veugelen zit. Ik denk dat die daar nog gewoon voor zitten. Dat die ontsnapt zijn aan die valpartij. En dan kijk ik daar naar achteren en dan zien we dat het peloton ook langzamerhand in de buurt komt van uh, dat bos van Wallers. En dan zien we dan uh, de mannen van BMC op kop rijden. We zien een mannetje van Vini Farnese van Potsato op kop rijden. We zien daar uh, ook uh, allerlei andere uh, ploegen naar voren komen. Charlinghi die zich uh, in de strijd gaat melden. Maarten Charlinghi, vorig jaar nog derde in uh, Parijs -Rouba. En ik ben benieuwd of we inmiddels weer contact hebben met uh, Sebastian Timmerman op de motor. Of we kunnen overschakelen naar de uh, de man die misschien wel het overzicht heeft. Nee dat kunnen we niet. De verbinding is er nog niet. Ik blijf er nog maar even bij. Want we zitten met het peloton nu ook langzamerhand bij dat bos. Want nu krijgen we die versmalling onder dat viaductje door. Dat zien ze daar in de verte liggen. Dat viaductje een soort spoorviaduct is het. En dan kom je in dat bos van Wallers. Waar de stenen zo verschrikkelijk slecht liggen. Dat is verschrikkelijk moeilijk om daar overeind te blijven op de fiets. peloton nu inderdaad bij de kasseien. Bij het bos van Wallers 2400. 100 meter lang is de strook. En dan zien we dat ze daar een razend tempo doorheen gaan. Eén lang lint hoor. Iedereen bij elkaar in het wiel. Dan rijden geen mannen naast elkaar. Dan is het heel erg lastig. Ik kijk weer naar de kopgroep trouwens. Lindeman zit daar gewoon bij hoor. Hij rijdt zelfs op kop. Zeggen Motins die rijdt daar dan achter. Dan zien we Markov daar nog bij. We zien die man van Sauer. Die zien we daarbij. En dan valt het gaatje met uh, klemmen. Betekent dat Veugelen er in ieder geval af is gegaan, Sebast? Ja, Veugelen is er inderdaad afgegaan na een kilometer. Of daar nou een paar honderd meter. In het bos van Waller, Het prachtige bos van Waller, Waar die stenen, schot en scheef liggen. En waar dus uh, helaas, helaas in het begin die zware valpartij was. Met uh, Grisha Janorske. Daar een uh, als slachtoffer. De Duitser van Netheb die mee zat in deze kopgroep. En waardoor ook Guillaume van Kersburg dus achter is gebleven. Ik draai me even om. Ik zie daar in de vette veugelen wel weer aankomen. Met David Boucher. Die uh, ook gelost was in die kopgroep. Voor mij zie ik uh, Dominique Klemmen in dat witte shirt van Argos. En daarvoor dan, een 100 meter daarvoor ongeveer, de andere van die kopgroep met Bertjan jan Lindeman er nog bij, met Sarah Mortins. Lindeman is het volgens mij zelfs gewoon degene die als eerste daar nu een beetje heen en weer slingert in de gedeelte waar je heel even het asfalt op kan gaan. Dat doen wij ook. Niet omdat we de rust willen hebben, maar omdat we ruimte moeten maken voor David Boucher en voor veugelen die terug aan het komen zijn. En als we dan verder kijken naar voren, dan zien we in, het verte, in de verte het vette dat aangeeft dat het bos van Valère voor de kopgroep er bijna op zit. Heerlijk zo dat hotteren en het dotteren. Maar ja, als je het moeilijk hebt, dan is dit Gio de zone waar je enorm aan het afzien bent. Ongelooflijk hoor. En dan zie je het peloton waar het tempo gemaakt wordt door de ploegmaats van Tom Bonen. En uh, daar gaat het hard door. Sylvain Chavanel die zich daar ook vooraan uh, nestelt. Dan uh, zien we links en rechts zien we mannen met uh, kapotte fietsen aan de kant van de weg staan. We kunnen het uh, moeilijk ontwaren of er uh, favorieten bij zitten. Want daarvoor gaat het allemaal veel te snel. Want de koers gaat verder. Ik zag wel dat Benati zojuist op achterstand kwam. Maar goed, het is niet echt een man die je in parijs verwacht. Nee, Chavanel, dat is de man die het tempo maakt. Mooi hoor, die armpjes een beetje gehoekt. zo boven dat stuur. En dan uh, de andere mannen bij hem uh, in het wiel. Uh, kijk ik ook nog, Jars Boom die zit daar nog goed bij Boas van Hagen zien we daar uh, rijden. Fletcher, ja, dan uh, zien we Potsato daar nog mee vooraan zitten. Uh, we zagen ook uh, Chalingi daar ruim vooraan zitten. En dan breekt het in het peloton. Het peloton, daar zie je meteen al dat er toch een hoop mensen nu op achterstand uh, gaan komen. En dat we zo meteen toch de eerste echte serieuze groepen gaan krijgen in deze koers. 1 minuut en 58 seconden is het verschil nog maar. Het is uh, Chavanel La Machine, noemen ze hem uh, in uh, Frankrijk, die het tempo maakt. Hij rijdt verschrikkelijk hard. Offert zich helemaal op voor Tom Bonen. 1 minuut 55, Sebas. En dat uh, de gebeurt is inderdaad achter de kopgroep. Kopgroep die dadelijk uh, wellicht weer uitgebreid gaat worden. Ik zie Lindeman, Sarah Motins, Morikoff, Viju. Die rijden daar uh, voorin. En Bert-Jan Lindeman natuurlijk. Dat zijn uh, de eerste uit die kopgroep. En daar uh, zit ook Mangel nog bij van so Sojasun. En daar gaat uh, dadelijk dus uh, Frederik Veugelen weer naartoe rijden. Ze zitten nu achter de... En ik hoor dat het er even misgaat met de verbinding ja. met Sebas. Uh, inmiddels is ook van Kersbulk, de man die zo hard gevallen is in de kopgroep, is alweer opgeslokt door het peloton. Het goede nieuws is natuurlijk dat hij gewoon weer op die fiets zit na die zware val in het bos van Wallers. Hij maakt deel uit van die kopgroep. Maar uh, van Kersbulk, dus inmiddels in het peloton. Het peloton waarvan de voorposten alweer de grote weg hebben bereikt. En dan uh, is het toch eventjes weer een soort uh, ja, kijken naar elkaar. Even zien uh, wat er allemaal gaat gebeuren. Wordt Kenny de Haas ingelopen, ook een man die in de kopgroep zat, de man van Lotto. En Dan kijken we naar het peloton, naar de kopgroep trouwens... die inmiddels alweer in de volgende strook terecht is gekomen. Ja, het gaat hard nu hoor. Maar het verschil tussen de kopgroep en het peloton... 1 minuut en 44 seconden. Het is een slagveld, dat moet het ook zijn in het bos van Wallers. De eerste afscheiding is er in ieder geval wel al daar in het bos. We weten dus dat de kopgroep inmiddels uitgedund is. Dat we daar in ieder geval nog die Nederlander bij hebben die een goede indruk maakt. En hij heeft ook nog een ploegmaatje bij zich. Want Veugelen heeft inmiddels ook aangesloten bij die kopgroep. 1 minuut en 45 seconden is hun voorsprong op het eerste deel van het peloton. 80,5 kilometer nog te koersen. parijs roubaix is dus helemaal onbrand, Maar er was ook heel veel andere wiel. De afgelopen dagen. Een beetje buiten onze scope. Want het was ver weg. En het was op andere tijden. Het WK-baanwielrennen hebben, hebben we het over. In Melbourne. Voor Nederland was het een allesbehalve succesvol toernooi. Laten we dan toch nog even de mooie dingen opnoemen: Olympische kwalificatie voor Willy Canis en Yvonne Heigenaar op de teamsprint. En een bronzen medaille voor Wim Stroetinga. Dat zijn de karige hoogtepunten. Jeroen Koster, jij hebt dat hele toernooi uh, voor ons gevolgd. Uh, je bent hier aangeschoven. Uh, ja, wij werden er niet blij van thuis. Hè? Wat was jouw gevoel? Nou, Het is nou ook niet echt dat de verwachtingen vooraf zeer hoog gespannen waren. Op een aantal onderdelen uh, bleven de beste zelfs thuis. Kirsten Wild bijvoorbeeld, Ellen van Dijk. Ja, dat zijn wereldtoppers op de weg. En de dames willen niet de ronde van Vlaanderen missen, om maar iets te noemen. Je kunt je afvragen of dat nog van deze tijd ja. is. Want de Australiërs en de Britten zeggen gewoon... ja, het is een Olympisch jaar. Er is maar één ding dat telt, dat is die houten ovaal en Vlaanderen uh, proberen volgend jaar weer. Ja, Het gevoel is een beetje van uh, heel erg net niet na vijf dagen daar. Want het, het is het allemaal niet zevende plaats, twaalfde, dertiende... op ja. allerlei onderdelen. gaat, pakt dan één keer brons op zo'n... Uh, nummer waar alles kan, ja. weet je wel, de scratch, ja, daar kun je, uh, dat kan goud zijn... maar je kunt ook tiende worden en je kunt derde worden, prima. Maar het is wel heel mager. Heel mager. Laten we nog even dan naar de dag van vandaag ook terugkeren, de actualiteit. De in voor mannen, Teun Mulder, een naam waarvan wij denken... daar wordt nog wel wat van verwacht. Acht jaar op rij stond hij in de finale. We gaan even naar hem luisteren, wat hij er zelf van vindt... want hij kwam vandaag niet verder dan de eerste ronde.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 Gewoon uh, niet uh, bij de pakken neerzitten en gewoon doorgaan naar uh, Augustus. Teun Mulder gewoon doorgaan naar Augustus. Nou, een andere keuze heeft hij ook niet, maar hij is wel wat optimistisch. Is dat terecht of, of is het ook wel een beetje gespeeld, optimisme? Nou, het is wel terecht, maar het is deels ook wel een beetje armoedig natuurlijk. Hij zegt, ja, de eerste twee gaan daardoor, dat klopt. Mulder is een beetje een volger, die moet het niet hebben van, van kop af, die moet volgen. En dan het liefst bij Sir Chris Hoy hè, achter die imposante bovenbenen. En dan meemuizen als tweede en dan zit je in de finale. Dat is hem acht jaar op rij gelukt, hij is, hij is wereldkampioen geweest zelfs. Hij heeft één heel groot voordeel, dat... Ja, in een vlaag van verstandsverbijstering, IOC en, en UCI hebben bepaald... dat er maar één renner per land, per onderdeel mag meedoen. Dus er stonden nu uh, drie uh, Britten bij, uh, uh, in de tweede ronde... Daar vallen er al twee vanaf, af, hoef Mulder niets voor te doen. Er mag maar één Fransman meedoen, één Australiër. Ja, dan gaat het hard, want hij is de enige Nederlander van dat niveau. Dus de competitie wordt al uitgedund voor hij überhaupt zijn pakje aantrekt. Dus daar mogen we nog wel enigszins op wat hopen. Als we toch even terugkijken in de historie, waren wij ooit een heel groot baan, wielrenland, zeg maar. En eh, nou, stapsgewijs, is, dat, is het ergens helemaal misgegaan, of is het gewoon stapsgewijs, jaar na jaar misgegaan? Nou, dat wij een heel groot baanland dat waren. Dat is al heel lang geleden. Nou, nou, dat is lang geleden. Maar zeg maar tussen uh, Athene en Peking. Drie jaar op rij. Won Nederland de wereldbeker. Ja. Ja. Bij, de, bij de landen bijvoorbeeld. Maar dat was een beetje vertroebelde blik. Kijk, als je één Theo Bos hebt. En die is goed voor twee wereldtitels. En een keer brons. En met de teamsprint gaat het dan prima. Ja, dan zit zo'n ploeg ook beter in zijn vel. Dan heb je Marianne Vos of Ellen van Dijk. Wereldtoppers op de weg. Of uh, Kirsten Wild. Die pikken dan ook hun medaille mee op dat WK-baan, want bij de vrouwen kan dat. Hè. Vos kan gewoon zeggen, ik vlieg op donderdag aan. Die, die is van dat niveau. Ja, en dan pak je nog wel wat medailles. Maar een echte organisatie stond er nooit. Het was eerst Peter Pieters. Die werd een beetje afgerekend op de tegenvallende spelen in Peking. Ja. Toen uh, een jaar lang werkelijk een zwalkend beleid. Er kwam een Fransman, maar die had liever dat ze in Frankrijk kwamen trainen. Want anders moest hij verhuizen. Er was natuurlijk niks, dus die gingen weer uit. Nou, nu kwam René Wolf, de Duitser... Sprintcoach, uh, slippens, de ex-renner Robert Slippens is ja. de duurcoach. Maar ja, je moet wel materiaal hebben, wil je uh, uh, kunnen scoren. En er moet ook geld zijn. En ergens zit het structureel helemaal fout bij Nederland. Want we worden. Uh, ingehaald door de Belgen, worden ingehaald door Nieuw-Zeeland... en Australië en Groot-Brittannië Die zijn zo ver weg, dat is al niet meer te doen. Eerst even dan die Belgen. Peter Pieters, die naam zei je, ging naar de Belgen. Die zal toch nog wel uh, lekker in het vliegtuig terugzitten straks, toch? Met een kleine glimlach. Nou, dat is denk ik in het Nederlandse kampen uh, bij de K.W.U. ook wel een beetje lichte teleurstelling. Want Pieters uh, is nog geen twee jaar bezig in België. Mislukt avontuur in Polen, begon daar in augustus 2010. En Pieters is met een klein groepje begonnen. Geen sprinters, niets... Zijn doel was, wij willen mannen op de spelen hebben, zei de Belgische wielerbond. Maar Pieters heeft eerst met Kelly Druits op de eerste dag een bronzen medaille. Later met Kenny de Ketel op de puntenkoers een bronzen medaille. En zojuist is net afgelopen op de koppelkoers de Madison wereldkampioen België. En dat is toch wel, Kenny de Ketel weer een Gijs van Hoeken. Waar Nederland weer alles probeert, Stroetiga en Scheppen. En die worden dan keurig zevende. Maar de Belgen hebben een wereldtitel, goud, twee keer brons. En Pieters lacht in zijn vuistje, daar kun je van op aan. En dan noemde jij de landen Australië en Groot-Brittannië. Eh, in alle flitsen die ik heb gezien stonden zij wel op het podium... en ook heel vaak heel hoog voor mijn gevoel. Het zijn landen die echt een, een, volledig daarvoor gaan... en een enorm sterke keeps hebben. Ja, ik kan die volksliederen niet meer horen Ik nee. gezegd. Maar het, het, kijk, daar zit een structurele keuze al aan de wortel uh, in. De, de Britten zijn begin 2000 begonnen met een heel groot uitgebreid programma. Sir Chris Hoy is de belangrijkste exponent. Maar ze hebben er tien klaarstaan voor... Na Londen, voor Rio. En ze hebben er nog 10 klaarstaan voor daarna. Daar zit ook heel veel geld in. Sky is de sponsor. En die combineert het een beetje met de wegploeg. Ja. En dat, de Australiërs hebben dat model twee, drie jaar later uh, gekopieerd. Die zijn dat nog aan het, aan het uitwerken. Daar zie je met N-Meers, maar ook op uh, Cameron Meyer. Zij zeggen gewoon: wij hebben wielrenners. Ja. Green Edge, de grote nieuwe Australische ploeg. Bowbridge rijdt daar. Uh, Hepburn rijdt daar. Die jongen die gisteren goud won op de individuele achtervolging. Die is pas 20. Die mannen, zij zeggen, wij hebben wielrenners. En dan kijken we even, zetten we ze in op de baan, laten we ze rijpen... of zetten we ze in op een wegkoers. En dat is toch wel heel anders. En dat is een beetje uh, modern, maar toch eigenlijk ook ouderwets. Om Peter Pieters te noemen, die combineerde gewoon de weg en de baan ook. Hoor. Die, die, die werd vierde in Parijs-Roubaix in hetzelfde jaar... dat hij op het podium bij het WK stond op de puntenkoers. We hebben nu nog Marian Vos natuurlijk dan in dat opzicht. Als wij naar Londen kijken, hè, hebben wij op de baan... we liggen fors achter, dat zijn onderdelen waar we überhaupt niet aan hoeven denken. Als we nou toch in medaillekansen denken, hebben wij nog potentie... of dat je zegt, ik ga toch op die en die dag ervoor zitten voor dat baanwielkant... Nou, uit Nederlands perspectief. Het gaat vooral om uh, Teun Mulder op de Keirin. Hij is optimistisch, heeft ook reden toe. horen. Hij is al acht, negen jaar lang echt absoluut de wereld op. Het kan een keer tegenzitten, want het niveau is heel hoog. En hij heeft dat voordeel als gezegd dat er maar één Brit mag rijden... en maar één Australië. Kirsten Wild rijdt het Omnium. Dan zal ze alle zeilen bij moeten zetten. Want de dames die hier het Omnium rijden... en al jaren, die richten zich daar helemaal op. In Canada en in Nieuw-Zeeland en Australië. Die dames rijden geen Ronde van Vlaanderen. Die dames maken zich niet druk om de hel van het Mergeland of de Ronde van Drenthe. Die richten zich op die Ovaal en op... De Olympus. En het, het is wel een beetje een probleem voor Nederland dat uitgerekende onderdelen waar we goed in waren, de puntenkoers, Fosmond ja. goud op de ja. puntenkoers, dat is geschrapt. Het moest allemaal sneller en flitsender. Dus die onderdelen zien we niet terug. Ik zou zeggen, alle ballen op Teumulder in Londen. Alle ballen op Teumulder. Nou, we hebben nog een paar maanden. Ik dank je. En je zei eigenlijk, het was wel teleurstellend, maar het is ook het reële beeld van dit moment. Dankjewel, Jeroen Koster. We gaan uh, weer even honkballen. Pioniers Kinheim, Theo Plasjaar. Uh, wie is als eerste over de thuisbal gekomen van welke ploeg? van Kinheim, Tom. En dat was in de tweede slagbeurt de staart van de slaglijst. Rachid Engelhard met een tweehongslag in het linksveld. En vervolgens Björn Hendricks ook met een tweehongslag. Dat maakte het heel eenvoudig voor Engelhard om de 0-1 over de thuisplaats te brengen. Een hoog Engelhard gehalte trouwens vanmiddag bij Kinheim. Behalve de genoemde Rachid is ook zijn broer Brian, de gelouterde international, de powerhitter in het team opgesteld. Uiteraard zou hij zich als eerste honkman en coach is vader Stanley Engelhardt bij het eerste honk. Maar uh, Kinheim neemt dus de leiding op het werpen van Joey Evans. De nieuwe Amerikaanse werper uh, Pioniers. Die hier vanmiddag zijn debuut maakt voor het publiek. Het eigen publiek. En uh, de heel goede Eddie Acorn zou moeten doen vergeten. De Amerikaan die er niet meer bij is. Maar voorlopig uh, moet hij op dit moment uh, even toekijken hoe Kinheim de leiding genomen heeft. Nu weer de beurt aan uh, Pioniers in de gelijkmakende beurt van de tweede inning. En het is de veteraan De Flanagan, hij loopt tegen de 40 inmiddels, die op het eerste hoek terechtkomt. Dus wie weet, binnenkort de gelijkmaker. Did you know that you could be wrong and swear you're right?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 Je lange nog. Maar het was John Major met uh, Shadow Days. En brengt de tijd op vrijwel half drie. Radio 1. Het NOS Journaal. En dus inderdaad tijd voor de hoofdpunten. Hier is Jeroen Tjepkma. De oud voorzitter van het landelijk actiecomité Scholieren, Siert van Linden, gaat een club van 500 jongeren oprichten die invloed moet gaan uitoefenen op het beleid van politieke partijen. Volgens het plan van Van Linden worden de 500 jongeren lid van zowel de VVD als het CDA en de PvdA.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 Syrië Koffie Kofi Annan had met president Assad afgesproken dat het leger uiterlijk komende dinsdag stopt met het geweld in de steden. En vanuit Almelo zijn duizenden fans van Herakles vertrokken naar de Kuip in de Rotterdam, waar de club vanavond de bekerfinale speelt tegen PSV. Zeker 18.500 Herakles-aanhangers gaan naar Rotterdam, trots van hen met bussen. Het is de eerste keer dat Herakles een bekerfinale speelt. Ook vanuit Eindhoven zijn duizenden fans op weg naar de Kuip. Dat waren de hoofdpunten. Sportradio Radio, de Eén minuut over half drie, we gaan ons weer richten op Parijs Roubaix. Sebastian zit op de motor, wat trillend af en toe en hobbelend. Maar ja, dat hoort bij deze verbinding en bij deze dag. Want er gebeurt van alles. Ben nog steeds een Nederlander mee vooraan, Gio? Jazeker, nog steeds Bertjan jan Lindeman in die kopgroep. De man die in ieder geval uh, die valpartij daar uh, op het, uh, de kasseien van het bos van Wallers... Uh, toch knap uh, omzeilde. Maar dat kan hij ook wel. Het is een handige jongen. Het is een uh, nog jonge vent uh, die goed over kasseien kan rijden. Echt wel een renner met een, uh, met een uh, toekomst. Ik kijk nu trouwens naar André Greipel. Die uh, alles uh, eraan doet om weer aansluiting te krijgen met het peloton. Hij heeft het contact verloren. Net als George Hinkepie, Gregory Rast. Toch wel mannen die je daar eigenlijk wel in dat uh, peloton verwacht. Maar uh, allemaal in het bos van Wallers op achterstand geraakt en nu komen ze zo langzamerhand één voor één druppelen ze toch weer naar dat uh, peloton toe. het Peloton dat gebroken is, want we zagen uh, zes mannen wegrijden daar uit dat uh, peloton en het zijn niet de minst door. Begin maar even met Maarten Wijnands. een man van Rabobank heeft een heel sterk voorseizoen, reed ook al sterk in de Ronde van Vlaanderen en al die Vlaamse klassiekers. Hij kan dat. Hij is een man ook voor dit werk sterke vent. Hij zit in die achtervolgende groep van zes man. Dan hebben we Mathieu Ladagnous, we hebben Sebastien Turgot, Jimmy Casper. Dat zijn alle allemaal Fransen. Maar dan komen de namen hoor. Alessandro Ballan, Misschien wel eerste uitdager van Tom Bonen hier op dit parcours. Samen met Juan Antonio Flecha. Zij zitten dus in achtervolging. Zij rijden op 47 seconden van de kopgroep en ze hebben 10 seconden. Meer is het niet hoor. Voorsprong op het achtervolgende peloton. En inmiddels alweer op de kasseien. We zagen ze de bocht doorgaan en daar komt het peloton dan weer. En die voorsprong van die kopgroep die wordt maar minder en minder. Maar de grote vraag is Bertja Lindeman die hebben we gezien. Maar wie zit er verder nog bij, Sebastian? Verder uh, zit uh, zijn ploeggenoot erbij. Frederik Veugelen, uh, de Belg. Dat uh, een vaste waarde toch in die uh, vakantie Twee man dus van die Nederlandse ploeg. Daar uh, voorin vertegenwoordigt David Boucher. De man die uh, altijd aanvalt in welke wedstrijd het ook is. Ik ben benieuwd hoeveel kilometer hij uh, dit seizoen al vooraan heeft gereden. Hij rijdt nu in tweede positie. Volgens mij achter Veugelen. Dan David Veilleux. Dat is een man met een Franse naam. Maar het is een Canadees uit uh, het Franstalige gedeelte dus van Canada, zit daarbij. Michael Morcos zit erbij van Saxo Bank. Dominique Klemmen zit nog mee van Argos. En Laurent Mangeel van Soor En Sarah Motins van Covidis. Dat zijn de acht mannen die vooruit rijden tussen de weilanden door. Op het tweede gedeelte van strook 14. De strook in Tilois, Echt letterlijk een strook tussen de weilanden door. Niet eens een berm. En dan kijk ik eens even achterom. En dan kort achter ons. Daar komen dan al die eerste achtervolgers. Dat groepje met Juan Antonio Antonio Fletcha, terwijl de kopgroep nu met Veugelen aan de leiding en Boucher... en uh, die hier in Canetans, je in derde positie rechtsaf gehad. Wij nu ook naar rechts. En daar zie ik dan inderdaad in de vetten dat uh, groepje al aankomen. Zij naderen met rassenschreden. de groep met Ballan en met Fletcha En achter Gio, wat komt daar weer achter? Daarachter komt weer het peloton, aangevoerd door de mannen van Tom Bonen, Gert Steegmans die daar op kop uh, bult. We weten dat Chavanel daar in het uh, tweede wiel zit. Het zijn uh, de helpers van Bonen. Die op dit moment uh, het werk moeten gaan verrichten in die achtervolgende groep. Natuurlijk bij Rabobank doet niemand meer iets aan kopwerk. We zagen daar uh, Lars Boom uh, ook nog zitten. Terwijl we nu weer een man aan de kant zien staan met een uh, lekke band. Ja, het regent natuurlijk. Lekke banden. Parijs-Roubaix is een slijtageslag. Niet alleen voor de renners zelf, maar ook voor het uh, materiaal. Al die ploegen die komen hier op speciaal geprepareerde fietsen naar deze koers toe. En ik kijk nu eventjes naar dat uh, pelotonnetje. Ik meen dat het daar Charlinghi nog is. Uh, die daar uh, keurig uh, in het wiel. Ook zit van Chavanel die daar achtervolging in achtervolging zit. Sepp van Marken die zit daar ook nog bij. De man van GAM die zo'n geweldige omloop het Nieuwsblad reed. Zij krijgen zo meteen de aansluiting bij die eerste achtervolgende groep van zes man. Het gaatje 100 meter op de kasseien. Maar ja 100 meter op kasseien is veel. Ze moeten nog hard werken om dat gat dicht te rijden. We gaan verder hier met het hockey want in Rotterdam is de Euroleague. Maar als het gehockey wordt, heet het Eurohockey League natuurlijk, Tim Steens. <laughs> de Nooier tegen taken. Maar zijn ja. ze allebei opgesteld eigenlijk? Spelen ze bij hun club wel? Jazeker, Tom. En ze zijn allebei aanvoerder ook nog. Oh, kijk aan. Dus ik, ik heb de tos nog even gezien tussen beide heren. En dat was allerlei allervriendelijks natuurlijk. Want ze kennen elkaar natuurlijk door en door. Het zijn ook kamergenoten bij het Zelftal. Dus En ze zijn inderdaad, zoals je zei, weer terug bij het Zelftal. En Paul van Assen bondscoach, zit hier naast me uh, op de perstribune... om te kijken naar deze wedstrijd tussen Bloemendaal en Amsterdam. De kwartfinale in de Euro Hockey League. Ja, het belooft een, een mooie wedstrijd te worden. We hebben zes minuten gespeeld trouwens. Er is nog niet gescoord. 0-0-dos dus. En uh, afgelopen vrijdag hebben we beide ploegen de, de finale, de finale gespeeld. Amsterdam won toen met 6-0 van Dynamo Kazan en Maki was dat. Terwijl Blumenau wat moeilijker had tegen de Spaanse kampioen Atletic Terrassa. Toen werd het met moeite 4-3, maar goed ze wonnen wel. En daarom staan ze nu dus in die kwartfinale. Weinig gebeurt nog tot nu toe en de stand is nog 0-0.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 And if you ever leave me, baby, I won't take it, go. Oh no. If you go, I'll follow you. Chris Isaac met uh, Live It Up. We gaan weer wielrennen. parijs Roubaix, met allerlei groepjes die achter elkaar uh, doen. En één ding doen ze allemaal, dat is hardfietsen, Gio. Ja, en je kunt niet even met je ogen knipperen, want dan is er weer een andere situatie. Want uh, we zien nu dat de kopgroep teruggepakt is. Uh, niet alleen door die achtervolgende groep van zes. Want die waren alweer ingelopen door de voorposten van het peloton. En het peloton is ook weer gebroken. En nu zie ik weer de Franse kampioen die daar in zijn eentje probeert weg te rijden. Uit uh, dat eerste peloton uh, natuurlijk uh, Chavanel. De man die uh, zo verschrikkelijk sterk voorseizoen heeft uh, gehad. Die uh, veel mooie dingen heeft laten zien. Hij heeft onder andere de driedaagse van de pannen gewonnen. En hij probeert nu weg te rijden uit dat peloton. We zagen veel Rabo daar in het peloton zitten. En die hadden even wat oneenigheid met Tom Bonen. Want op het moment dat ze de kopgroep terugpakten... toen zag je heel even de Rabo's verslappen. Natuurlijk, de ravitaillering kwam eraan. Het was even een kwestie van ontspanning. En Tom Bonen maakte zo'n gebaar van... jongens, nu moeten we doorrijden. Willen we de rest van het lijf kunnen houden. Tom Bonen dus behoorlijk eager om hier zijn vierde Parijs-Roubert te gaan winnen. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met de Vlaming, de Mr. Paris Roubaix uit het verleden. De Sugeuner noemden ze hem ook. Maar goed, die is er al lang niet meer bij. Die kijkt nu waarschijnlijk van achter de televisie naar wat er hier in de koers gaat gebeuren. Ik zie Lars Boom aan de achterkant van dat eerste pelotonnetje Pozzato zit daar ook gewoon bij. Dat is in ieder geval het goede nieuws. Paulini zit daarbij. Ik zie Balan zie ik daar zitten. Ik dacht dat Boasson daar ook nog bij zat. En dan kijken we verder naar voren. Maar dan zien we daar vooraan zien we Chavanel rijden met drie mannen die met hem mee zijn gesprongen... Maar die gaan het niet doorzetten hoor. Die gaan wachten op de rest van dat eerste peloton. Groot is het peloton niet hoor. De scheuring is er in ieder geval. Want wat daarachter zit, ja ik ben bang dat dat allemaal gezien is. Als ze daar vooraan tenminste een beetje willen doorrijden. Prachtig om te zien. Sebas waar zit jij? Wij zitten er nu even helemaal voor. Zo te zien zijn het vier man die bij Chavanel zijn gekomen. Ik gok dat het er vijf zijn die daar vooruit rijden op een heel smal weggetje langs de autoweg. En die gaan dan dadelijk beginnen aan zone 13. Dat daar zijn wij al aan begonnen. De zone van Beuvry het bos van Beuvry. Dat is een zone van anderhalve kilometer en drie sterren lang. Het groepje dus met Silver Chavanel en 27 renners nog. Nee. Ja, daar valt Sebastien toch wel weer even weg. En inderdaad, het zijn uh, vijf uh, mannen die op dit moment uh, aan de leiding rijden in uh, Parijs-Roubaix. Een van de coureurs van Europcar die uh, probeert daar weg te rijden bij uh, Chavanel. Maar het zijn toch allemaal nog een beetje schermutselingen. Waarbij je weet dat de grote favorieten dat die zich uh, redelijk uh, stil houden. Ik kijk eventjes naar de man van Europcar. Ik denk dat dat uh, weer die Sebastien Turgot is die daar uh, probeert weg te rijden bij zijn medevluchter. Chavanel daar in het laatste wiel in dat uh, achtervolgende groepje. Dan komt er een coureur van Rabobank. Ik heb ook zojuist nog even op de staart van dat eerste pelotonnetje gekeken. En daar zat ook nog Tom Lezer. Hij heeft al eerder een goede Parijs roubaix afgewerkt. Tom Lezer, denk ik met Maarten Chalingi. Of was het misschien toch Wijnands die daar nog bij zit. En uh, Lars Boom. Het is in ieder geval Turgot die weg is als een turbo. Om het zomaar eens even te zeggen. Op de Kasseien nog 65 kilometer. Sebas. Een uh, hele lastige strook is dit hoor. Drie sterren maar. Maar die Kasseien die ligt echt uh, schotse en scheef hier. Je dot het als het ware, een beetje van het midden zo naar die zijkant toe. En dan is het uh, altijd maar afwachten of je niet in de steentjes rijdt en een lekker band eraan uh, overhoudt. Gevaarlijke uh, strook, dus de wind ook hier vrij spel. Zeker als je dat gedeelte van het bos hebt gehad, dan komt die wind echt helemaal vanaf de linkerkant. Terwijl een paar fans ook hier het vuurwerk hebben ontstoken. En het vuurwerk in de koers in deze parijs roubaix komt dus ook langzaam, maar zeker wel uh, los, nadat we lange tijd die kopgroep hebben gehad. Daar zie ik die eerste Trugo in de vette aankomen. Chavanel daar ook in de buurt. En die zal ongetwijfeld revanche willen nemen voor vorig seizoen. Want vorig seizoen was dit de fase dat hij drie, vier keer onderuit ging. En dat zijn koers uh, helemaal naar de knoppen was. Wij zijn de dus zone al afgereden. Dat gaan de eerste renners dadelijk ook doen. En dan passeren ze weer al die verzorgers met de bidonnen. En wie zagen we daar ook net staan? Niemand minder dan Lance Armstrong. De bos aanwezig in parijs roubaix we even hokken. Tim Steens, Amsterdam tegen Bloemendaal is even onderweg. Doelpunt al. Jazeker Tom. Het is 1-0 geworden voor Amsterdam. Een paar minuten geleden kreeg Amsterdam de eerste strafcorner. Ja en Taken Taken, maar die weet ook dat de bondscoach op de tribune zit. Die denkt ik ga die eerste als even in Dat deed hij ook. Onhoudbaar voor Jaap Stokman. En dat was 1-0 voor Amsterdam. Maar een paar minuten later kreeg Bloemenal zijn eerste strafcorner. En dat was een vreemd moment. Want Ronald Brouwer was in de cirkel in duel met Geert-Jan Dirks. Die speelde de bal volgens Brouwer expres over de achterlijn. En toen wilde uh, Ronald Brouwer wel de video uh, referee even raadplegen. Nou dat gebeurde ook. En die zei ja inderdaad die bal is expres achtergeslagen... Dus mag je daar een strafcorner voor geven? Dat deed de Spaanse scheidsrechter dan ook. En de eerste strafcorner, Bloemendaal, leverde voor Bloemendaal helaas geen treffer op. Het was een variant via Stijn Jolie. Die pusht de bal op het doel van Klaas Vering. Maar die pakte de bal. En ook de rebound pakte Klaas Vering. Zodat we hier gespeeld hebben. 12 minuten en de stand is 1-0 voor Amsterdam. Gaan we weer even naar het honkballen. Theo Plaschard, pioniers Kinheim. Was 1-0 voor Kinheim? Hoe is de stand nu? Is 0-4 voor Kinheim in de oh. derde slagbeurt geworden door een honkslag van Gario toen de aloude Dirk van het klooster niet meer in het Nederlands team met een heel verneinige twee langs de lijn langs het eerste honk. En uh, toen kwam Brian Engelhard aan de slag. En daarvan dacht de leiding van Pioniers: die gaan we niet laten slaan. Die geven opzettelijk vier wijd. In uh, de hoop vervolgens met een dubbelspel uh, de honklopers uit te schakelen. Maar dat lukte volledig niet. Dat mislukte dus eigenlijk. Omdat daarna aan de slag kwam Ramiro Ballentina, de nieuwe catcher van, uh, van Kinheim. Met een verneinige driehonkslag in het uh, verre veld, bracht hij drie ploeggenoten over de thuisplaat. En de score van 1-0 naar 0-4 in het voordeel is van Kinheim. En, uh, heeft de Pioniers dan geen enkele kans gehad? Ja, zeker wel. In die gelijkmakende beurt van de tweede inning al liepen ook de honken vol door een fout 4 uh, en twee honkslagen. Ja, en dan moet je met een opofferings -tik in het verre veld je ploeggenoten verder zien te helpen. Dat deden ze wel. Die vangballen slaan, maar niet goed genoeg om de honklopers uh, de gelegenheid te geven naar de thuisplaat te rennen. Dus Pioniers liet de kansen liggen waar Kinheim volledig uh, heeft benut tot nog toe. En vandaar een verdiende tussenstand op dit moment van 0-4. Even tennisbericht tennisberichtje. U weet het onder het Davis Cup-team heeft zich al eerder geplaatst dit weekend... door een 3 0 voorsprong te nemen tegen het zeer verzwakte Roemenië... wat niet met zijn beste spelers aantreedt. Dan worden die andere partijen altijd nog keurig afgespeeld... want allemaal mensen hebben een kaartje gekocht en zo. Die zitten in de sporthallen Zuid in Amsterdam. Twee sets won Robin Haas, ook de vierde partij... tegen Petru Alexandru nu. spreek ik helemaal uit... want die gaat u nooit meer horen, die naam op de radio... nummer 600 van de wereld. Hij bracht de stand dus wel op 4-0.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 Kina is... Jo, no se, ja, van van en Rieke. We gaan weer even naar uh, Tim Steens. Hou er even mee op, Tim. Maar dat is omdat we vier keer <laughs> rust hebben. We gaan vier keer, dit is de uh, Eurokilic, -ke vier keer rust, 17,5 minuut. Um, ja, klopt. 1-0 voor Amsterdam, zei je. Uh, die corner van Bloemendaal, even. Dat is wel een, een, een teerpunt, hè? Dat is geen sterk punt van Bloemendaal. Nee, klopt. Ze hebben niet echt een cornerspecialist uh, in huis. Ze hebben er wel eentje op de bank zitten, die Olmer Meijer. Maar dat is geen vaste basisspeler. Ik begrijp het niet helemaal van Dave Smolenaars, de coach van Bloemendaal, dat hij die Olmer niet zoals het begin uh, in de basis zet. Want kijk, bij die eerste strafcorner zat hij op de bank. Ja, dan moet je Stijn Jolie laten pushen. En die heeft geen wereldcorner en die onder mij kan best wel pushen. Maar in het veld is hij gewoon niet zo goed. Maar goed, dan denk ik, ja, laat hem dan staan. Maar goed, niet gebeurd. We hebben inderdaad rust nu. 17,5 minuut gespeeld. Het is steeds uh, 1-0 voor Amsterdam. En een probleem bij Amsterdam is dat Taken Take maar geblesseerd naar de kleedkamer is gegaan. Hij kreeg een stick op zijn hand of iets dergelijks. En hij ging met de teamdokter Fleur de Lorijn naar de kleedkamer. Is nog steeds niet teruggekomen. Dus ik ben benieuwd hoe het met Taken gaat. Maar voorlopig is hij nog niet terug in het veld. Maar staat Bloemen Amsterdam wel met 1-0 voor. Gaan we even honkballen. Pioniers uh, Kinheim. Of gaan we eerst wielrennen? Nee, we gaan wielrennen natuurlijk. Nee, mij niet kwalijk. We gaan naar uh, Parijs-Roubaix. waarin in allerlei mensen op allerlei manieren. Maar hele lange linten vooral, hè, Gio? Ja, hele lange lint. Ik wou bijna zeggen twee wij twee slag. Maar uh, dat soort grappen zullen ja, we maar niet ook maken. Hoor. Mag ook, hoor. Mag Ja, ook. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar uh, het gaat hard, hoor, in de, in de koers. Uh, Sebastian, jij bent ergens bij. Jij ziet wat. Ja, Sylvain Chavanel heeft lek gereden. Lekker band bij het opdraaien van het uh, tweede gedeelte van uh, de Kassai-strook van Orgie. Een uh, hele lastige strook. En er zit dan een klein stukje asfalt in. En dan draai je weer naar die moeilijke Kassai-deel 2 toe. En daar rijdt de Franse kampioen Lek. Lekker achterband voor Chavanel. Dus Chavanel op achterstand, Gio. Ja, Chavanel op achterstand betekent dat we op dit moment nog maar één man op kop hebben. En die wordt nu ook nog ingelopen door de eerste posten van het peloton. Sebastien Turgo, de man van Europcar, die wegsprong. Hij kreeg dus net Chavanel met zich mee. Cher, Ladagnou en Mangel, Maar die zijn inmiddels allemaal weer teruggepakt. En dan kijken we daar wat er allemaal aan staat te komen. Want het slaat nu toch echt wel serieus uit elkaar. Tom Bonen die daar samen met Pozzato. Turcot voorbij gaat. Ja, en dan gaan we toch echt serieus aan de koers beginnen. We hebben de strook van Orchis hebben gehad. Dat betekent dat we nog flink wat stroken moeten gaan nemen. Zo meteen nog elf stroken om precies te zijn. En dan zijn we hier op het velodroom in Roubaix aangekomen, waar zojuist de junioren in hun Parijs-Roubaix gefinished zijn. Maar de koers die serieus is losgebarsten. Ik kijk naar de verschillen. Ze zijn niet groot. Daarachter een behoorlijk peloton. Ik denk een mannetje of 30. Sebastien Jij zit daar achter. Hè? Jij kunt zien of daar nog Nederlanders bij zitten. Ja, het is een prachtig gezicht. Het is echt een slang die nu door dat Noord-Franse land heen gaat. Zo nu en dan uh, is om zijn huisje heen. Nu gaat uh, het pelotonnetje waar wij net achter zitten om zijn boerderijtje heen. Volgens mij is dat boerderijtje waar een paar jaar geleden... Sebastian Langeveld uh, rechtdoorschoof. en uh, zo de, de greppel inschoof. En dat betekende toen voor hem einde koers, terwijl die op dat moment heel goed zat. Een van de Rabobankrenners zit uh, in een, het pelotonnetje, zeg maar het derde pelotonnetje... voor. Onze neus zou van winden wel eens kunnen zijn terwijl hier weer iemand staat met een lekker band. Dat is Jens Keukelaer, de Belg van de ploeg van Greenwich. Kijk nog even een keer achterom, zie ik daar van Silver Chavanel zie ik daar voorlopig niet komen. Peloton versnipperd in drie groepen achter. Dat groepje dus met Bonen. En ik zie daar ook een Rabo rijden. Oeh, dat zou Tsarlingi wel eens kunnen zijn. Dat die nu een beetje naar achter begint te vallen. Gio, wat zie jij? Ja, ik probeer het een beetje te ontwaren. Ik zie daar Pozzato en Bonen. En uh, ik moet eerlijk zeggen, we hebben een beetje vervelend lichtinval op ons televisiescherm. Maar ik dacht dat ook Nicky Terpstra daarbij gekomen was. Die daarbij zit. In ieder geval ook Ballan. En dan hebben we nog die Turco, dat zijn de mannen die een lichte voorsprong hebben op het eerste deel van het peloton. Het peloton dat inmiddels helemaal uit elkaar is geslagen. En over Chavanel kan ik melden dat het heel erg lang duurde voordat hij weer een nieuw wiel kreeg. Ze stonden daar lang te prutsen aan de kant van de weg. En uiteindelijk heeft Chavanel zijn weg weer kunnen vervolgen. En nu zijn er twee mannen van Omega Pharma Quickstep die daar het tempo maken. Is het Tom Bonen met Nicky Terpstra zijn wiel die daar weg Sebas? Ja, het is Terpstra inderdaad, want dat wordt gemeld nu ook door de dus het was inderdaad Terpstra die daarbij is gekomen. Daar vooraan bij het groepje van Tom Bonen. En in dat derde pelotonnetje is het inderdaad Maarten Chalingi. Die vorig jaar zo'n groot feest vierde op het podium. Omdat hij derde was geworden. Die nu uh, naar achteren is uh, gevallen. En hij uh, begint er dus nu doorheen te zakken. Jammer voor Chalingi. Maar vooraan Terpstra en Bonen samen dus vooruit. Hold on little girl.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 Mr. Bick mag nog even doorzingen. Het brengt ons aan het einde van het eerste uur van Langs de Lijn op deze zondag. En we zijn er zo meteen natuurlijk weer terug naar het nieuws van drie uur. Bart Voskamp is inmiddels oud en onze analyticus is aangeschoven. Parijs-Roubaix in een prachtige fase. Dus Bonen en Terpstra zijn samen op dit moment vooruit. Een seconde of twintig voor de rest. We volgen de kwartfinale Euro Hockey League, waarin Amsterdam met 1-0 leidt tegen Bloemendaal. We zitten daar in het tweede kwart. We zijn bij het honkballen. Pioniers, tegen Kinheim. En over drie uur overigens voor de liefhebbers. denk ik zeg maar, geen voetbal. Ja hoor, om zes uur is er voetbal tussen PSV en Herakles, De bekerfinale in de Kuip. En langs de lijn is het dus tot acht uur vanavond. NOS langs de lijn op één. Zijn er ook mensen die helemaal geen pijn voelen? Ja, die zijn ja. er. Prem Radagensjoen op weg naar het nieuws. En zijn die mensen daar gelukkiger? Nee. nee. Op zoek naar de bron. Het is heel belangrijk dat je weet wat de betekenis van pijn is. De wereld op uw stoep. Het is maar hoe je zelf ermee leert omgaan. Elke werkdag, s ochtends van half elf tot elf. Omdat u kunt ervaren dat onze problemen ook mondiale problemen zijn. It's Radio 1. Het nieuws.